Bismillahirrahmanirrahim Walhamdulillahirrahabila Alamin. Vandaag gaan we verder met de uitleg van Kodori door Sheikh Al-Maidani rahimallah. Uh, we waren gebleven bij het vraagstuk van dat het niet toegestaan is voor de mannen om geleid te worden in het gebed door een vrouw of een hermafrodiet of een kind dat geen puber is. Uh, en dit geldt uh, of het nou uh, een normale gebed is, of een begrafenisgebed, of een vrijwillig gebed. Nee, uh, en dan gaat hij verder. Hij zegt, uh, hij spreekt nu over uh, als er kinderen zijn in de moskee of in de jamaa. Dus uh, gezamenlijk gebed. Als er kinderen zijn, hermafrodite, vrouwen en mannen. Hoe moeten ze dan staan in het gebed als de man leidt? Hij zegt... De imam die gaat voorop staan en daarna de mannen achter hem in een rij. En daarna kinderen, als er veel kinderen zijn. Maar als er één kind is, dan kan hij tussen de rij. Maar hij mag niet alleen staan. Dus de kind mag niet alleen achter staan. Dus uh, als er meerdere kinderen zijn, maken ze een eigen rij achter de rij van de mannen. En als er maar één is, dan... Uh, gaat hij tussen de rijen van de mannen, dus hij gaat gewoon staan waar de mannen staan. En uh, achter de rij van de kinderen staan de hermafroditen, dus de rij van de hermafroditen. Ook al uh, is het één persoon. En daarna achter hen staan de vrouwen. Imam Shumni zei, het is aangeraden voor de imam, uh, dat hij tegen hen zegt van, dat zij hun rijen goed moeten uh, zetten en dat zij uh, recht moeten staan en dat zij geen open gaten uh, zo groot dat er iemand tussen kan staan dat ze die open laten en dat ze dus die rijen helemaal, uh, helemaal vol uh, gebruik van maken dus en dat hun schouders gelijk staan. Dus dat niet iemand, eentje staat voor de andere, ander staat wat achter. Nee, hun, dus de lijn van de rij moet recht zijn. En daarna komt hij op een vraagstuk. Hij zegt, stel je voor een man die bidt. En een vrouw gaat naast hem staan. Een vrouw eh, waarvan de man lust zou kunnen krijgen. Of het nou een Slavin is, of zijn vrouw, of zijn zus, of zijn moeder, of zijn dochter. Als hij aan de zijkant, aan zij naast hem bidt. En dit, dus dat zij zo lang met hem bidt, dat hij een rokken, een pilaar van het gebed zou kunnen hebben gebeden. Met bepaalde voorwaarden, namelijk dat die gebed hetzelfde, dat, dat gebed hetzelfde gebed, dus de vrouw bidt hetzelfde gebed, gebed als de man. En die gebed moet bestaan uit roko en sujud. uit uh, uh, knielen en nierknielen. En er is geen, er is geen uh, barrière tussen hen, tussen de vrouw en de man. En hij heeft, uh, dus voor het gebed, heeft hij ook niet tegen haar gezegd: van, Sta achter mij. En de man doet de intentie. Dat hij haar leidt in het gebed. Als dat gebeurt. Dus met deze voorwaarden. Dus stel je voor. Een man leidt in het gebed. En een vrouw komt naast hem staan. Uh, en ze bidt met hem hetzelfde gebed, uh, gebed die hij bidt. En die gebed bestaat uit roko en sujud En er is geen barrière tussen hen. En hij heeft tegen haar niet gezegd van. Ga achter mij staan. En hij doet de intentie dat hij haar leidt in haar gebed. Dan is zijn gebed ongeldig. Maar haar gebed niet. Dus dan is zijn gebed ongeldig en haar gebed niet. Maar als hij bijvoorbeeld tegen haar zegt van... Ga achter mij staan. Voor het gebed heeft hij tegen haar gezegd. Ga achter mij staan. Maar zij heeft dat niet gedaan. Of hij heeft niet de intentie gedaan om haar te leiden in het gebed. Dan is haar gebed ongeldig. Niet zijn gebed. En als uh, ze naast elkaar hebben gebeden. Maar niet zo, lang dat hij, de, dat, uh, niet zo lang als dat hij een pilaar van het gebed zou hebben kunnen verrichten. Of het gebed die zij bidt is een andere dan de gebed die hij bidt, Of zij bidden in een gebed, eh, waarin geen roko is en geen sujud, dus begrafenisgebed. Of er is tussen hen een barrière, zo lang als eh, de, de, de zitplaats op een paard. Dus eh, hetzelfde als een sutra. En zo dik als een vinger, dan heeft het geen invloed in hun gebeden. Dus dan is haar gebed geldig en zijn gebed geldig. Dus als er een barrière bijvoorbeeld tussen hen is. Met de voorwaarden die zijn genoemd. Dan is haar gebed geldig en zijn gebed geldig. Of bijvoorbeeld. Euh, ze bidden samen. Begrafenisgebed. Er is geen record, geen seizoen, dan is hun gebed geldig. Of zij bidt dogger, hij bidt laat. Dan is hun gebed geldig. Dus de voorwaarden die zijn genoemd, die moet gelden voordat we kunnen spreken van dat zijn gebed ongeldig is of haar gebed ongeldig. En daarna gaat hij naar het volgende vraagstuk. Hij zegt, het is macro voor de jonge vrouwen om... Uh, aanwezig te zijn bij de Salatul Jama'a, dus waar de mannen leiden, is makroog. Waarom? Want er is angst dat er fitna zal zijn. Dus fitna, dat uh, mannen uh, verleid worden door de vrouwen. En hij zegt: uh, Er is niks aan de hand als een bejaarde vrouw of een oude vrouw. Naar de moskee gaat. In Fajr gebed. Of Maghrib gebed. Of Isha gebed. Dit is volgens imam Abu Hanifa. Maar bij de twee studenten. Mohammed en Abu Yusuf. Uh, is er niks aan de hand. Voor de oudere vrouwen. Om naar de moskee te gaan. In alle gebeden. Want uh, er is geen verleiding. Want die vrouwen. Ze zijn niet meer jong, ze zijn oud, dus er is geen sprake van verleiding. En waarom? Uh, waarom mag zij, volgens imam Abu Hanifa, mag de oude vrouw, mag zij wel naar de gebed en maghrib in Isha? Hij zegt... Want de fousaq, de zondaren, die de vrouwen lastig zouden vallen, dus dat ze met hen gaan flirten, dat ze hen gaan roepen, dat ze hen lastig gaan vallen. De fousaq, dus die de vrouwen gaan lastig vallen, zij zijn meestal aanwezig tijdens de doger en de asr en de jumu'ah. Gebed zijn ze aanwezig, dus rondom de moskee, of in de moskee. Maar in Fajr of Isha zijn ze er niet. Want dan zijn ze aan het slapen. Want voor hun is het heel moeilijk om naar de moskee te gaan. Uh, rond deze tijden. En tijdens Maghreb zijn ze er ook niet. Omdat ze dan bezig zijn met maaltijd. Zijn ze bezig om te eten. Zie het boek Al-Hidayah. En in het boek Al-Johara. Hij zegt de fatwa positie vandaag is. Dat het makro heeft voor de vrouw. Dus de oude vrouw. Om naar geen enkel gebed te gaan. Want de meeste zondaren zijn wijd verspreid. Dus zijn nu, het is wijd verspreid. En dit komt ook overeen met de ahadith van de profeet. Wa Want de beste plek voor de vrouw om te bidden is haar huis. Zoals de ahadith hebben overgeleefd. En haar, haar, haar kamer, de donkerste plek van haar huis, is de beste plek waar zij de beste beloning voor zal krijgen. En de moslima... Uh, die, die verlangt naar beloning Die verlangt naar beloning Die verlangt niet naar uh, Ik wil in de moskee bidden Maar naar beloning Wij gehoorzamen Allah en zijn profeet En uh, uh, Dat moet ons doel zijn Dat wij, wil, dat wij de tevredenheid van Allah Subhanahu wa ta'ala willen En de profeet heeft gezegd voor de vrouwen dat haar beste plek om te bidden is in haar huis. Ze hoeft niet naar de moskee te gaan. Hoeft niet. Het gaat om beloning. En dan gaat hij naar een volgende vraagstuk. Hij zegt, de reine persoon, dus die normale reinheid heeft. Hij mag niet bidden achter diegene die last heeft van incontinentie van urine. Dus die urineert. Uh, onbewust. Er komt iedereen eruit en hij heeft geen kracht erover. Hij kan het niet stoppen. Zo ook niet de reine vrouw, dus de vrouw die gewoon uh, in een normale staat van Oudor is in reinheid. Het is niet toegestaan voor haar om te bidden achter een vrouw die last heeft van incontinentie en in menstruatiebloed. Dus istihada, dus de vrouw die uh, ze, ze menstrueert langer dan haar normale menstruatieperiode. Het is niet toegestaan uh, voor haar, uh, Het is niet toegestaan voor de, de vrouw die daar geen last van heeft om achter uh, zo'n vrouw te bidden. Want de reinheid van de vrouw die normale reinheid heeft, is sterker dan de reinheid van de vrouw die last heeft van menstruatie uh, incontinentie. Maar diegene die datzelfde probleem heeft, dus diegene die last heeft van urine incontinentie... Uh, ...zo ook bij de vrouw... ...zij kan wel bidden achter iemand... ...die daar ook last van heeft. Of uh, die meer, ex, uh, meer uh, excuses heeft... ...noemen ze dat... ...in het gebed... ...want uh, zijn reinheid is sterker. En daarna zegt hij... ...diegene die genoeg Koran... ...uit zijn hoofd memoriseert ...om daarmee te kunnen bidden... ...is niet toegestaan voor hem... Om te bidden achter iemand die geen Koran memoriseert. En diegene die kleren heeft, mag niet bidden achter iemand die naakt is. En daarna zegt hij, die, diegene die rein is door middel van tayammum, hij mag wel leiden in het gebed. Ook al zijn diegene die achter hem bidden, in staat van wodok. Dus zij hebben wodok gedaan met water. Dus als jij Wodo'a hebt, en er is iemand die lijdt, hij, hij, uh, hij heeft reinheid door middel van Theamom, dan mag je achter hem bidden. Want het is op zich reinheid. Uh, en diegenen die Wodo'a hebben gedaan en ze hebben hun voeten gewassen, mogen bidden achter diegene die over zijn, uh, over zijn leren sokken heeft geveegd, Gofveen. En... ...in de Hanafi medheb... ...iemand met eh, waterdichte ...dichte sokken... ...dus niet die dunne sokken... ...maar de voorwaarden die zijn genoemd... ...in de vorige hoofdstukken... ...die... ...ze mogen achter hem bidden... ...dus als iemand veegt over zijn gofijn... ...en anderen bidden achter hem... ...en zij hun voet gewassen... ...dat is allemaal geldig. En diegene die staat... Hij kan bidden achter iemand die niet kan staan. Dus die zittend moet bidden. En imam Mohammed heeft gezegd, nee. Diegene die kan staan mag niet bidden achter diegene die zit. En dit heeft hij gebaseerd op Qiyas. En hij, hij zegt, en Medina zegt, wij hebben deze Qiyas niet gehanteerd omdat er een nas is. Er is een absoluut uh, bewijsstuk. En dat is wat is overgeleverd over de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, Dat hij in zijn laatste tijd, uh, in zijn laatste gebed die hij heeft gebeden, dat hij zittend heeft gebeden. Als Imam. En de, uh, de Sahaben hebben achter hem staan gebeden. Overgeleverd door Imam Bukhari. Zie het boek Hidayah. En daarna zegt hij. Maar diegene die Roko en Sujuh kan doen, mag niet bidden achter iemand die dat niet kan doen. Dus die met iemand doet, dus met zijn hoofd beweegt. Hij kan niet Roko of Sujuh doen. Want diegene is sterker uh, in aanbidding. Dus hij moet niet achter een zwakkere bidden. Uh, Beter dat die zwakkere achter hem bidt. En diegene die een fout gaat bidden, kan niet bidden achter iemand die nafila bidt, dus iemand bidt nafila, je kan niet achter hem uh, vart gaan bidden, dat is niet geldig dus bijvoorbeeld jij, jij komt in ramadan en uh, de, de mensen bidden tarawih en uh, de imam is bezig met twee rakaat en jij, jij moet nog de vart van Isha bidden en daarna ga je Isha achter hem bidden en daarna als hij het slim doet, sta je op en maak je twee rakaat af, dat kan niet in de Hanafi medheb en met medheb is dat ongeldig. Want er is sprake van relatie tussen jouw aanbidding en de aanbidding van de imam. Dus die moet verenigd zijn, dus in intentie en in staat van gebed. Hij zegt, en wanneer, dus dat, uh, dat jij geleid wordt in het gebed, ongeldig wordt... Door middel van een voorwaarde van het gebed. Dus bijvoorbeeld. Uh, jij hebt normale reinheid. En jij bidt achter iemand die last heeft van incontinentie in zijn urine. Dus hij urineert onbewust. Dan is jouw gebed ongeldig. Er is helemaal geen sprake van gebed. Maar stel je voor. Hij bidt Isha. Of hij bidt al En jij bidt Zohar. Dan is jouw gebed... Als hem niet geldig, maar dan is het gewoon geldig als een vrijwillige gebed. Dus het is alsof je een Nafila hebt gebeden. Maar iemand die Nafila gaat bidden achter iemand die vart bidt, is wel geldig. Dus iemand bidt Isha en jij bidt achter hem Sunnah, dan is dat wel geldig. Dus Stel je voor, jij hebt al de vart gebeden. Uh, in Jama'a, dus je hebt dan in een moskee gebeden, bijvoorbeeld uh, doher. en dan ga je naar een andere moskee omdat je afspraak hebt met iemand, en dan zijn ze pas begonnen met doher. Dan kun je achter hun bidden, maar met de intentie dat jij Nafila bidt. Dat is geldig. Want Nafila is zwakker dan Fard. En het uh, zwakke kan gebaseerd worden op de sterkere, maar de sterkere kan niet gebaseerd worden op de zwakke. En daarna zegt hij, uh, diegene die geleid wordt door een imam en diegene die geleid wordt, hij weet dat de imam niet in staat is van Huldo. Volgens zijn medheb en volgens de madhhab van de imam. Dus stel je voor, hij weet dat de imam, bijvoorbeeld de imam heeft geurineerd voordat hij is begonnen met bidden. Hij heeft hem hij heeft hem gezien na de, ja, hoe ga je dat zeggen? In ieder geval, hij weet, hij weet van zijn imam dat hij zijn gebed, zijn hodo ongeldig heeft gemaakt. Dus dat hij niet in de staat van hodo is. Volgens de mithab van de imam en volgens de mithab van diegene die geleid wordt. En hij bidt achter hem. Dus achteraf. Hè? Na het gebed komt hij erachter. Na het gebed. Nadat hij heeft gebeden komt hij erachter. Dat de imam niet in staat van worden was. Volgens zijn medheb. En de medheb van de imam. Dan moet jij. Jouw gebed inhalen. Maar. Als het gebed. Geldig is. Volgens de medheb van de imam. Maar ongeldig is. Volgens jou. Daar is gelaaf. Meningsverschil in de Hanafi Madhab. Sommigen zeggen. Jij moet opnieuw bidden. Anderen zeggen. Nee het is geldig. Dus daar is gelaaf over. Maar. Als het gebed. Ongeldig is. Volgens. Dus de wodo is ongeldig. Volgens de Madhab van de imam. Maar volgens de, jouw Madhab, Dus de, diegene die achter hem bidt. Volgens jouw is het, zijn we niet ongeldig. Dan is jouw gebed alsnog geldig volgens de meeste Hanafi juristen. En dit is ook de sterkste mening volgens Sheikh Al-Maidani. Hij zegt, zie de haasia van, van onze Sheikh al rahmati En uh, in de volgende... In de volgende vraagstuk gaat het hebben over Wat is macro in het gebed en wat niet